What's wrong i've had a time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 Later vandaag zal hij het nieuwe beleid officieel bekendmaken, maar in een interview met de New York Times loopt hij er al op vooruit. Obama zegt in de krant onder meer dat hij wil afzien van de ontwikkeling van nieuwe kernwapens. Verder zullen de Verenigde Staten geen kernwapens gebruiken tegen landen die zulke wapens zelf niet hebben en die zich houden aan het non-proliferatieverdrag. Ook niet als die landen de VS aanvallen met chemische of biologische wapens. Obama voegt er wel aan toe een uitzondering te maken voor landen als Iran en Noord-Korea. In de regio Rotterdam komt een proef om kleine beginnende branden beter te kunnen bestrijden. Er komen snelle interventieteams van twee of drie brandweermensen die met een relatief kleine wagen op een brand afgaan. Nu wordt er na een melding standaard uitgerukt met een grote spuitwagen met zes brandweerlieden. Volgens directeur Berghuis van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is dat lang niet altijd nodig. Hij benadrukt dat er wel altijd meer brandweerlieden achter de hand zullen worden gehouden. De proef in de regio Rotterdam begint in 2012. Het Pentagon heeft nog niet gereageerd op videobeelden waarop te zien is hoe Amerikaanse militairen in Irak burgers en journalisten doodschieten. Een hoge Amerikaanse militair, die anoniem wil blijven, heeft verklaard dat de beelden uit 2007 authentiek zijn. Ze zijn gisteren door de klokkenluidersite WikiLeaks op internet gezet. Ze zijn vanuit een gevechtshelikopter gemaakt en laten ook het commentaar van de bemanning horen. De militairen beschieten een groep mannen van wie ze aannemen dat het opstandelingen zijn. Mogelijk zien ze de camera's van de journalisten aan voor wapens. Ze beschieten later ook nog een busje dat de gewonden komt ophalen. In totaal komen er twaalf mensen om. Het weer. Het is een graad of 2. Hier en daar is er lichte vorst aan de grond. Overdag wordt het droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt op tot 14 graden op de Wadden en 17 in het zuiden. Dit was het NO. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010. Al 20 jaar live. ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.